Melbourne van de Tsjechische Petra Kvitkova. De wit russische eerder op de dag de Belgische Kim Kleisters uit. Het weer, zwaar bewolkt en af en toe regen of motregen, laat er meer regen vanuit het westen bij een graad of vijf. Dit was het en... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Buiderslotten, Knoop en Diemen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. A2 Den Bosch richting Amsterdam, 6 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Maarsen. Nog langer op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwouderij en 9 kilometer. Op de A8 Saandam richting Amsterdam tussen Comunie en Osaan 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevedorp. 8 kilometer. Dan de ring van Amsterdam de A10 Koenplein richting Watergraafsmeer tussen afrit Volendam en Knopend Watergraafsmeer 6 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 6 en ook 6 kilometer op de A12 Den Haag Utrecht bij Knopend Lunetten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Bodegraaf en het Gouwe Aquaduct, staat 7 kilometer, door een ongeluk op de A20. A27 Gokum richting Utrecht, tussen Knopend Evendingen en Houten, 6, ook op de A27 richting Utrecht, bij Beeldhoven 7 kilometer. Laatste.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 Everyone called her Pretty Belinda Went to the boathouse down by the river Just for a look at Pretty Belinda All of my loving wanted to give her soon as I saw her Ben weer terug in het tweede uur ben je. Ja, ja. En uh, als eerste gaan we daar zo meteen praten met uh, de wethouder Belinda Geuronsson over uh, de windmolens. windmolens. Je ja, had je eigen beherkenis uh, in gedaan, dit he? programma. Van Chris <laughs> ja. ja, hartstikke leuk. Ja, de windmolens, Belinda, dat. Uh, is een onderwerp. Nee, de, laten we maar eerst even de discussie voeren. Hebben we die gehad? Ik reed vorige week zondag een uh, reek richting Bloemendaal. En toen zag ik allemaal schepen aan de horizon liggen. Die lagen te wachten tot de olieprijs een halve cent omhoog ging om dan naar binnen te reizen. Ik zag daar de hoogovens van alles uitbraken en ik zag heel in de verte een paar witte luciferhoutjes. Waar praten we nou over eigenlijk? Welke zag je op dat moment? De nee, windmolens. Ja, maar we hebben uh... twee parken. Ja, ja. Die van Bergen uh... zijn die. Waarschijnlijk van of de dichtstbijzijnde. Dichtst <laughs> dichtst zijn. Het is praten we over zoiets als we praten over een park wat hier uh, voor Zandvoort gaat liggen. We praten wel over zo'n park? Um, als je kijkt naar de andere twee parken, om hem meteen even aan te geven qua, qua afstanden. Het park van Bergen, dat ligt op 22,5 kilometer van hier. En het park van Umbuiden ligt op 28 kilometer vanaf de gemeten. Hier vandaan? Ja. Vanaf, en als er nu een vanaf park vanaf. Uh, hier zou komen, hoe ver komt dat zo uh, loodrecht uit de kust? 22,5 kilometer. Oké. Okay. Dus maar, je praat eigenlijk over dezelfde uh, visie? Alleen met een andere nuance... Dat is dat uh, de models uh, in Bergen en in uh, Muiden een stukje lager zijn dan de molens die wij gaan krijgen. Een stukje? Wat is een stukje. een stukje? 37 meter. Nou ja, als je dat uitrekent over 22,5 kilometer is het zichtwaarde een half twee tot 2 meter. Dat is de fase 1, maar je ziet ze dus wel. Het is, dus niet, ja, ja, okay. het is niet het, is niet een, uh, die, die, het idee van dat je uh, op een tekening ziet van iets in de verte, zie ik een wit stipje. Ze zijn duidelijk waarneembaar. Nu... Er komen hier molens van 137 meter hoog, mm -hmm. in eerste instantie. Ja, nu is die discussie al wel zo, tenminste, uh, de discussie is het niet eens, het is gewoon een, een getal. Als het helder is, zie je ze. Als het zo nu is, zie je ze namelijk niet. Dus je praat over 50 dagen per jaar dat je ze ziet of zo, toch? Daar denkt de Rijkswaterstaat en een anders over. Hmm. Die hebben het over 19 dagen per jaar. Dat bestrijden okay. wij. Want als je nu gaat kijken gewoon op een heldere dag, ook in de ja, winter, zullen ze ja, ook ja. gewoon staan. Ja, en dus dat is niet gebonden aan een zonnige dag. Maar waar het natuurlijk wel met name om gaat, is dat je praat over een stukje uh, economisch belang wat we hebben. En dat is natuurlijk het toerisme in Zandvoort. En dat wordt uh, nu toch wel bedreigd, het is een heel groot woord. Maar we hebben ze wel last gaan hebben van de windmolens. op het moment dat je zomers van een uh, zonsondergang wil gaan genieten. Zie je de zon, niet, zie de zon niet meer ondergaan in de zee, maar zie je hem tussen, tussen de windmolens ondergaan in de zee. Ja, dat, uh, dat is niet zo vrij. Maar als ik de, de interviews in de krant lees, en ik heb me daar een klein beetje in, in, in, in, in gekeken, zegt één uh, eco van nou, het is al besloten, het gaan er van komen. Want wij hebben toestemming. Hoe, hoe zit dat nou precies? in die, die procedure. Dat uh... moet ik, zal ik even een klein stukje ja. geschiedenis. Ja, ja, om een beetje uit te leggen hoe het in elkaar zit. Want ja. dit ligt vrij ingewikkeld en Waarom? niet zo heel gemakkelijk. Um, uiteindelijk heeft in 2009. is er een publicatie geweest in de, in de Staatscourant. waarin gestaan is dat er een drietal windmolenparken. In, uh, voor de Nederlandse kust gebouwd mogen worden. Uh, een van die parken was Q10. Nou, op dat moment was bij ons uh, niet bekend, uh, ging geen lichtje branden van Q10, Oh, dat is Zandvoort en Noordwijk. Nee. Dat kan je niet aan de naam, het is niet een kaartaanduiding op een atlas. Het is een centriënprogramma. Precies, en het is een werknaam van Eneve op dat moment. Toen is de vergunning verleend, ook aan een ander park. Maar wie, wie heeft die vergunning verleend? Rijkswaterstaat. Okay dat is de vergunningverlener en Neco heeft hem gekregen een ander park is er ook bijvoorbeeld geweest Scheveningen Buiten was er een en Q4, die ligt een stukje naar boven de, de Nederlandse kust is ook opgedeeld in parken er zijn meerdere plekken vergund en dit is ronde 1 met dit park erbij en Neco heeft in eerste instantie vergunning verkregen voor 53 molens of 52 molens mm -hmm. van een bepaald type en daar komen ze nu willen ze een wijziging op aanvragen Waarom? Ze zeggen van we willen winden, minder windmolens op deze plek, maar hogere. Hoger. Dus meer de gelijke energie alleen met minder molens. Minder okay. molens, maar hoger. Dus het zicht wordt beter. Daar moeten ze nu een wijziging voor aanvragen. Ja. Want waarom? Ze willen andere molens, dus niet conform vergunning. En dat is één onderdeel. En het andere onderdeel is dat ze de kabel, die zou in eerste instantie aan land komen bij Ermuiden. Mm -hmm. En die moet nu aan land komen bij Noordwijk. Dus die moet daar doorgeleid worden naar een, een station in, uh, van Tenet in Sassenijn. Oké, okay, die, uh, die kabels hebben daar niet zoveel last van, want dat gaat er redelijk ondergronds en dat heeft antwoord eigenlijk niks aan. Maar wel de hoogte van die uh, uh, molens. Nu is het zo dat die ene vergunning verleend is. Ja, die loopt eind van dit jaar af. Dus er moet gewoon een nieuwe vergunning aangevraagd worden? Nee, wat er nu gaat gebeuren... Ja, ze moeten een nieuwe vergunning dat voor je, die andere molens, dat klopt. Ja, en, en, nou, dat, en daar die, kan je wat mee. Precies. Die procedure die gaan we nu in. Dat is één procedure... We zijn, recent zijn we gehoord door Rijkswaterstaat. Wat wij als kustgemeente daar nu van vinden. Uh, op dat moment hebben we met name natuurlijk Noordwijk en Zandvoort daar uh, tegen uh, geageerd. En het benadrukt het economisch belang van beide plaatsen. Want toerisme is gewoon. Uh, een van de belangrijkste pijlen, dus niet de belangrijkste pijlen van, van, van deze plaatsen. Van, het is een derde zeker van de economie. Ja, ja, ja. precies. Ja, maar. Wat zou dan het alternatief zijn? Richting naar boven of naar beneden toe? Het alternatief zou kunnen zijn meer richting boven. Het alternatief zou ook kunnen zijn richting achter. Verder weg? Verder weg. En dat is In België bijvoorbeeld is dat ook gebeurd. In de buurt van Knokke, als ik het goed kan herinneren, is dat ook naar achter verplaatst. Met name ook vanuit de zichtbeleving vanaf de, vanaf de kust. Mag Nederland dat? Het zijn internationale Verder zee in. Ja, het het ja. argument daar, wat daar tegenin wordt gebracht, het is lastig want er liggen vaarwegen. Dat begrijp ik. De Noordzee is vrij vol. Vrij Alleen op dit moment is er ook een herziening van het vaarwegstelsel. Dus op het moment dat vaarwegen zouden kunnen verschuiven, zou zo'n park ook kunnen, ook kunnen verschuiven. verschuiven. En dan moeten alle partijen wel aan mee willen werken. Dat is wel een voorwaarde. Maar waar een wil is, zeg ik altijd, is een weg. Dat denk ik ja. ook. Ja. Maar, maar dat is één onderdeel. Ja. Het andere onderdeel is, uh, dat is uh, fase 2 eventueel. Daar komt er een, opnieuw een wijzigingsvergunning aan. En dat is op het moment dat Eneco een Europese subsidie binnenhaalt. Dan willen ze namelijk van het park een zevental windmolens vervangen. Door uh, een, weer een nieuw type molen van... 175 meter hoog. Dan moet je nog verder uit. Dat zijn er zevental ja, stuks, ja, dus er staat nog meer naar achter. Dat is een traject wat loopt, dat moet nog lopen, is afhankelijk van de Europese subsidie. En wat recent nog heeft gespeeld, en daar zijn we ook tegen in bezwaar gegaan, dat is dat Eneco, die heeft um, van het ministerie van ELI, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, een hmm. subsidie toegekend gekregen, die er nog was in het potje voor de windmolens van bijna 1 miljard euro. En um, dat, dat zijn nogal bedragen, hè? Dat zijn bedragen, dat is het voltallige subsidiepotje wat nog aanwezig was. En daar hebben zij dan uh, aanspraak op gemaakt... Uh... Onder de voorwaarde dat ze innovatieve technieken gaan toepassen bij het plaatsen van die park. En daarvan hebben wij in ieder geval Zandvoort en Noordwijk gezet. Daar maken we bezwaar tegen. Hmm. Ja. Hoe sterk sta je als, als gemeente? Want zij hebben natuurlijk een, een energiebelang. En iedereen roept de groenstroom geen olie maar wind. En wij roepen wij willen toeristen. Hoe, hoe weegt dat? Dat is nu afwachten. Ik... We hebben bij Rijkswaterstaat, dus de vergunningverlener, hebben we dat aangekaart. Zijn, deze zijn we gehoord. Uh, dus dat is voor het traject ja. voor de wijzigingsvergunning. We hebben bezwaar gemaakt bij het ministerie van Economische Zaken, tegen de subsidie. En daarin trekken we in ieder geval voor Zandvoor, uh, Noordwijk en bloemen dan gezamenlijk op. Uh, samen met het Kimo, dat is een uh, organisatie voor uh, kustgemeenten. De tijd dus, zal het leren. Dus. En in ieder geval is de insteek... Want er moet niet de indruk ontstaan dat we allemaal tegen windenergie zijn. Want dat is het niet. En nou je... we begrijpen ook dat er iets moet gebeuren. Mm -hmm. Het gaat alleen op, op een gegeven moment de combinatie. Dan zeggen we, plaats dan die parken een stuk naar achter. Of er zijn gemeenten die zeggen van, we hebben zal ze staan, zet er maar bij. Hoek van Holland zegt, we hebben toch de Maasvlakte. En we hebben een gigantisch uh, industrieel gebied er al, ja. uh, naast ons. Bij Muiden geldt hetzelfde verhaal voor. Berg heeft er ook minder last van. Op het moment dat er nou locaties zijn waarvan men zegt, van: wij vinden dat niet zo erg... Zoek daar dan naar een alternatieven. Ja, als je het nou zo zelf verzint, hè, die, uh, die locaties, want je schudt ze zo uit je mouwen. Dat kan eigenlijk uh, elke weldenkend uh, energiemens. Waarom dan toch voor de kust? Is, is het stroomvoorziening uh, lekker dichtbij? Of, uh... Het heeft natuurlijk ook een beetje te maken dat uh, het land uh, is ook lastig. Een heleboel mensen willen ook nou, dingen in in, in, in. in zee zie ik ook wel, maar de Maasvlakte bijvoorbeeld, daar voor de kust, geen uh, uh, toeristisch belang. Een hoop he water. Het, het is in ieder geval bepaald voor windmolens op zee... ...dat ze uh, 23 kilometer buiten de kust moeten komen okay. te liggen. 12 ja. mijl zone. Dus dat betekent op het moment dat... Uh, ...wat Hoek van Holland bijvoorbeeld heeft gezegd... van ...je mag ze bij ons bij de tweede maasvlakte best wat dichter bij de kust plaatsen. Ja. Dat maakt ons niet uit. Nee. Ze komen daar op de maasvlakte. Uh, vlak achter de kust kan ook. Ja, En dan wordt, dan wordt gezegd van... ...ja, maar ze moeten zo ver uit okay. de kust. Ja. Um, als ik het goed dus nu begrijp... ...heeft Eneco zienswijze ingediend... De gemeente Zanders heeft de wijziging genoemd en nu is het wachten tot een besluit. Ligt iets genuanceerder. <laughs> nou, daarom <zie> je, daarom <laughs> zit je ook hier. Ja, ja, en, om dat en, mij duidelijk te maken. Klopt. En wie nee. gaat dat besluit nemen? Rijkswaterstaat, die vergeen, uh, verleent de vergunning. Okay. Dus de wijzigingsvergunning. En Neko zal elk een deze dagen, of heeft het al net gedaan, een wijzigingsvergunning in, uh, indienen. Voor dat nieuwe type uh, molen. molen. ...voor 137 meter. Wij hebben daar uh, uh, onze zienswijze op gegeven... ...waarom wij denken dat het daar niet moet komen... Ja. ...een stuk naar achter. Maar de gemeente is nu verder niet meer aan zet. En dat heeft mee te maken dat uh, windmolenparken vallen... ...onder de crisis- en herstelwet. Dat betekent wij worden wel gehoord... ...we kunnen een zienswijze indienen... ...maar wij kunnen in het vervolgtraject niet in bezwaar... ...en we kunnen niet in beroep. En wie beheert de crisiswet dan? Cabinet. Ja, binnenlandzaakt. Ja. Okay. Dus dat is daar bepaald, dus dat dit eronder valt. Dus dat betekent dat we als gemeente hebben, ook hebben we als een zienswijs ingediend. Maar op het moment dat die zeg maar ongegrond zou worden verklaard, kunnen wij niet in beroep. Dus dan is het gewoon uh, slikken? Maar anderen kunnen dat wel. De strandpachters kunnen dat wel, de bewoners van... Uh, Zandvoort op, op, kunnen wat, dat wel. Op wat voor gronden kunnen die dan wel? Die kunnen dat ook doen op een vent, uh, het feit vanuit een uh, toerisme. De strandpachters kunnen zeggen van uh, wij uh, exploiteren uh, is, hier aan het strand. Ja, het, is ons, het is ons onderneming, het is dus ons brood. Belang, het is ja. een economisch belang. Dat in ieder geval voor ons dat die windmolens verder geplaatst zouden kunnen worden. Het zou een vast goed, uh, argument kunnen zijn voor uh, ontwikkelaars hier. Op het moment dat uh, Huister Duin bijvoorbeeld, weet ik, ja. zijn met plannen bezig. Die... Uh, als Unix Select Point, dus als echt verkoopwaarde, geven ze aan, We hebben een vrij uitzicht op zee. Op het moment dat het verstoord wordt... Economisch belang. Economisch ja. belang. Z zijn er al uh, strandpachters of uh, bezitters van hotels die daarover nadenken? Ja. Oké. Okay. Uh, de nieuwe middenboulevard. Oh, Om maar zitten te bedoelde. Daar zou. Zouden wij een welnishotel daar willen neerzetten die bijvoorbeeld, noem maar wat, in, uh, in 2008 is dat plan toch een keer gelanceerd, uh, maar zouden we dat willen doen, dan zou je misschien daarin nog een, een punt kunnen krijgen voor het uitzicht. Ik kan me ook voorstellen dat de bewonersplatform Leefbare Kust, daar zijn contacten mee, die, dat die daar ook in mee gaan uh, participeren, maar ook, uh, de, dat wat ik zeg, de strandwachters, ja. andere inwoners van Zandvoort, want de die zeven wat dat betreft natuurlijk van ons allemaal we willen het natuurlijk allemaal hebben, hè? het mooiste uitzicht van, van, uh, ja, van Nederland hebben we hier. Is, ja, dat is correct en dan zal dus uiteindelijk iemand moeten besluiten uh, ja. hoe, hoe dat zit maar ja, het is als, zoals je nu zegt hè? er wordt straks een uitspraak gedaan boem, die dingen komen er, de uitspraak en vervolgens gaan dan alle uh, gaan een aantal ondernemers plus Huis de Duin en misschien in Bloem dan ook nog iemand ja. gaan er allemaal bezwaren indienen. dan krijg je we dus wel een heel langlopend traject weer het is allemaal gebonden aan termijnen. Ja. Je hebt, dit is een periode van zes weken. Dat is ook ingecalculeerd. Dat is hetzelfde okay. als hier met vergunningen en bestemmingsplannen. We dus, hebben ja, bijvoorbeeld. Dat, ja, werkt. dat is allemaal in het, All in het bouwtraject al meegenomen. Dat is allemaal al meegenomen. En is, qua zekerheid is het nog steeds niet 100% zeker. Want tegen de originele vergunning loopt er op dit moment nog steeds één beroep. Hmm. En dat is van het uh, productschap visserij. Ja. En dat loopt nog steeds. Ik weet dat uh, vanuit discussies hier vanuit het dorp. Niet alleen het economisch belang. Maar je heent er zelf aan. ons uh, nageslacht wil ook straks wat energie hebben en uh, niet opgeschept zitten met uh, enorme voorraden radioactief afval, om maar wat te noemen. Uh, als politica moet dat toch ook meespelen bij de visie die je daarop hebt. Maar daarom zeggen we ook van we zijn niet tegen windenergie. Absoluut niet. En we zien ook dat je op een gegeven moment naar alternatieven moet en dat de, de, de originele bronnen, dat die opraken. Ja. Alleen, doe het iets verder. En in dit verhaal is het ook nog wel opvallend, want dan zou je zeggen, die mones die staan daar gewoon 100 jaar. Maar die mones komen er 20 jaar te staan en dan moeten ze weg. Ja. Ach. Dan moet het compleet onmanteld worden. Dan moeten de mannes compleet weg. En dan moet zeg maar de zee en het land weer schoon worden opgeleverd. Die, Deze hoor ik voor het is, eerst maar... Is dat, is dat wetgeving? Is dat een... dat is, zo is het vergund. Hij <laughs> heeft het vergund voor twintig jaar. En ik heb ook ex expliciet een gevraagd bij Rijkswaterstaat en de NECO. Betekent dat dat de zee schoon moet worden opgeleverd? Ja, de zee moet weer schoon worden opgeleverd. En de mannes moeten weg. Dus de grond, daar moeten alle spullen uit. De kabels moeten eruit. Wow. Maar vervolgens doen die men dan een aanvraag in om 100 meter naar links en naar rechts te plaatsen? Dat Waarschijnlijk, dat maar dan kijk je weer het hele verhaal opnieuw. Ja. Dus op een ja, gegeven ja, ja, moment. Ja, ja, ja, ja. Als je gaat kijken, dan naar kosten, want dan moet je ook economisch gaan kijken, kostenbaatanalyse, hoe economisch. Is, is het dan nog wel? Precies. Ja. Ik ben even stil, wat <laughs> moet ik zeggen? Nou, het verbaast <laughs> mij dat je dat, dat, je dat vergunt voor 20 jaar. Ik kan me voorstellen dat dat vergun je voor een uh, lifetime met een onderhoudsplicht. Nee, het is echt voor Dus het, het verbaast ja. me echt? Ja. Goed. Is er nog iets aan toe te voegen? Wij moeten afwachten, daar komt het eigenlijk op neer. Er is bezwaar ingediend, het alternatief is verder in zee of op een andere plek, voor de Maasvlakte of wat dan ook. Ja, en, en we met... zijn in ieder geval in, de, uh, we zijn natuurlijk in nauw contact met, met Bloemendaal en met, en met Noordwijk. En uh, mocht er mensen zijn die zeggen van, ik wil daar iets meer over weten of hoe ja. moet, werkt dat met bezwaar of beroep, uh, telefoontje naar het gemeentehuis en uh, ik ben bereikbaar. Alle informatie beschikbaar, gemeentehuis Zandvoort. Precies. Dank wel. Graag gedaan. Heel erg bedankt voor je toelichting. Heel erg bedankt. Okay. Goed, wij gaan zo meteen uh, praten met Marja Limburg over de vakantiebeurs. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een andere vakantie. 10CC met Dreadlock Holiday. van Zandvoort.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 Tot zover Dreadlock Holiday. Gezien de tijd gaan we nu verder met Marja Limburg praten over de meevakantiebed. Wat is mee? Mee is een organisatie die uh, mensen ondersteunt met hun vragen die betrekking hebben op hun beperking. Dus, en dat heeft voor verschillende doelgroepen. Uh, we de beperking kan zijn lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperking, zintuigelijk, niet aangeboren hersenletsel een aardautisme autisme verwante stoornis. Nee, is dus niet een uh, vakantieorganisatie. Het is geen vakantieorganisatie. Nee, wij doen juist voor onze doelgroep omdat die gewoon... Uh... Als ze naar een gewone vakantiebeurs gaan of naar een gewone reisorganisatie uh, aankloppen of reisbureau en ze vragen iets uh, meer informatie over aangepaste mm. accommodaties, dan kan men vaak daar niet zoveel meer over vertellen. Nou heb ik uh, bij jullie informatie toegezien dat er 70 standhouders zijn en dan ja. uh, zou het mij verbazen als daar geen grote uh, reisbureau bij zat. Uh, er zit geen groot reisbureau, er zit wel een, een reisorganisatie. En dat is, vond ik, Roompot. komt wel, volgens mij. Ik heb een ja. lijstje. Ja, uh, ja die. Uh, want, want als gezien... je namelijk 70 organisaties hebt, dan uh, moet er toch ergens een link hebben, of niet? Nee, Rampot Ro uh, heeft uh, heel veel bungalows. Ja. En ik weet dat Rampot net als uh, Center Park, noem de grote maar op, aangepaste uh, bungalows hebben. Ja. Dus ik, die zou ik dan ook verwachten ja. bij jullie. Maar die uh, komen niet. Wij oh. schrijven ze wel allemaal aan. We, mm -hmm. we hebben er 300 aangeschreven. Maar zij hebben vaak uh, één of twee uh, alleen maar voor uh, ja, rolstoel toegankelijke. Ja. Uh, ...accommodatie, okay. bungalows... ...en wij vinden het juist, je moet niet altijd... ...naar hetzelfde toe gaan. Ons thema is ook... ...sportief en actief en we willen mensen... ...gewoon eens een keer laten kijken van... ...ga nou eens even verder kijken dan altijd... Al ...maar naar Roompot of ja. naar Park, ...want je kan ook naar het buitenland. Hm. En daarin worden ook hele leuke, uh, ja er zijn mooie organisaties die ook. Noem, noem ze een paar leuke die, die, die jij leuk vindt? Nou ja, de hulpdienst Code stichting, die doet dus uh, een soort campers, uh, uh, ja, aangepaste campers verhuren. En dan kun je met je uh, toch. Zelf weg, je plekje kiezen. En we hebben dan uh, Picture Reizen. En die zijn er speciaal voor uh, Europa, voor de chronisch zieke mensen. Je hebt ook Stichting Handicam. En je hebt tof vakanties die is meer voor de verstandelijk beperkte en die heeft ook gezinsvakanties. Mm -hmm. Waardoor je dus ook als ouders met een kind met een verstandelijke beperking op vakantie kan met je hele gezin. Maar dan je kind even de ruimte krijgt uh, om zelf ook een dagprogramma te hebben. En jij met je andere kinderen. Wat gewoon gaan doen. Ja, dat ook een beetje een stukje. Dat vraagt andere voorzieningen natuurlijk. Ja, ja meer begeleiding, begeleiding. En dergelijke. Ja, ja dat klopt. En dan, ja, wat heb je? De mantelzorg. Je hebt ook ondersteunende stands. Dus de er, maar ook... Als... Dus, dus buiten, uh, buiten het vakantiegevoel kan je ook gewoon andere informatie krijgen? Ja, ja. En ook recreatie en dagjes uit. Ja, ja. Alles toegankelijk. Alles wat met toegankelijkheid uh, te maken heeft. Nou staat in je stukje dat je hier promotie wil komen maken, dat ja. mensen een ja. leuke en een gezellige ja. dag ja. hebben. Ja. Ja. Vertel. Ja. Nou we hebben een heel programma. Uh, op de dag zelf kun je ook een ervaring opdoen met een uh, strandrolstoel. Om daar gewoon eens even over een strandtraject heen te gaan. We hebben een fantastisch uh, eetplein, waarbij ook een uh, optreden is van René Klein. Die heeft eerder eens een keer in Popstars meegedaan. Er komt een volkstandsgroep die twee keer optreedt en waarin je gewoon ook in mee mag doen. Er worden verschillende presentaties gehouden. Uh, mensen die een eigen ervaring hebben, die dus beperkt zijn en vertellen over hun ervaring met uh, het op vakantie gaan in het buitenland. En je hebt uh, nog verschillende organisaties die dan nog een eigen presentatie geven. Uh -huh. Er is dus uh, genoeg te doen? Is, is het één Het is één dag. Welke dag? Ja. Het is op zondag 22 januari van. Morgen dus al? Ja, van 10 uur tot 5 uur. Dus het is al heel snel? Ja. Uh, je zit nu hier, maar uh, de voorbereidingen zijn waarschijnlijk al in, in uh, volle gang. Ja, we zijn gisteren aan de opbouw begonnen en uh, de hal en dergelijke helemaal goed in te richten. Maar mijn idee, ik ben erbij geweest, het ziet er fantastisch ziet, uit. Het ziet er nu wel goed uit. uit nodig <laughs> goed uit, ja. ja. En, Zeker weten. En waar is dat? Het is in Zaandam, in Taat Art Gallery. Dat is uh, in hal 1 op hemkade 18. Hemkade 18. 18. Maar als je met je tomtom -tom gaat, heb ik gehoord. Blijkt dat je 20 moet invullen, want anders dan krijg je verkeerde. Zij je voor de, de verkeerde deur. Nou ja, er is niet zoveel. Het is een doodlopende weg. Dus mensen hmm. kan het niet. Dus uh, het wordt ook aangegeven. Er rijden twee shuttlebusjes vanaf het Centraal de hemkade station. Hemkade klinkt Westel. Uh, bij, Oostelijk. Oostelijk. bij de pont ja. Ja. Ja. ja. ja, bij de pont over. Hembrug, hemkade. Ja. maar wat ja. je nu even heel snel roept, dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk voor de mensen die met openbaar vervoer komen. Ja, ja, er zijn dus wordt... twee shuttlebussen die ja. mensen halen en brengen vanaf het, vanaf het station. station in Zaandam. Ja. En uh, die rijden continu. En die staan op de plek van waar normaal ook de bussen staan. Dus niet aan de voorkant, zeg maar. Ja. Ja. Uh, is er nog een entree? Ja, een entreeprijs is uh, 5 euro. En tot 12 jaar kinderen is het gratis. En uh, als je een uh, openbaar vervoerkaart hebt, waar je dus begeleiding bij nodig mm -hmm. hebt, dan is daarbij de begeleider altijd gratis. Dus als je die kan tonen dan en je bent met begeleiding. Dan heb je in ieder geval eenmalig een Ja, Even over het algemeen van mee. Uh, het is een veelomvattende uh, instelling. Er gebeurt van alles. Ja. Dat betekent ook dat je heel veel uh, belangstelling hebt. Heel veel klanten om het zo maar te zeggen. Wat verwacht je ervan? de klanten die Nou, wat verwacht je van die... Van omdat die jullie al zo groot zijn? Ja, ja. Nou, we hopen dat we nog meer uh, bekend worden. Juist omdat er zoveel verandert in de zorg op dit moment. En zoveel mensen vaak in het bos van allerlei uh, regeltjes en wetgeving terechtkomen. En wij hopen daarbij gewoon ook uh, de mensen het juiste weg... Uh, we zijn een soort gids uh, en ze op de juiste weg te sturen. Op de juiste vakantieweg. Op de juiste vakantieweg. Want ook op de beurs zijn ook zes consulenten... Continu met een spreekuur uh, aanwezig en kunnen ook daarbij uh, ondersteunen. Dat was een vraag Als ik daar binnenkom en zeg: Nou, mijn situatie is zo en zo, is er iemand die mij een beetje wegwijs ja. kan maken? Ja, opverkeur. de hele dag uh, is er doorlopend spreekuur en uh, zes consulenten die uh, gaan op alle vragen, in ieder geval. In eerste instantie voor de vakantie. En mocht er meer nodig zijn, dan zullen de mensen teruggebeld gaan worden en voor een andere afspraak. Dus eigenlijk voor, voor alles uh, wat je wil weten, uh, als je lichtelijk gehandicapt bent of verstandelijk gehandicap bent, kan je bij jullie gewoon ook op die vakantiebeurs terecht. Ja, maar we staan vooral... er ook met een eigen uh, stand en daarin, want op alle levensgebieden ja. kunnen wij altijd... Uh, maar het gaat er vooral om, om uh, een fijne, leuke vakantiedag te hebben. Leuke, Dag en ook om gewoon eens verder te kijken dan de standaard vakantie. Ja. Ja, heb, je, heb je het gevoel dat veel mensen die standaardvakantie hebben? Ik ga altijd naar dat park, ja. want daar hebben ze. Ja, toch wel? Ja, je hebt vooral ook veel mensen die verstandig beperkt zijn. Altijd van één organisatie gebruik maken. Ja. En omdat dat veilig is, omdat je zeker weet vertrouwen, wat je krijgt. De goede ervaringen. goede ervaringen. Ja. En wij hopen dat we ze op de beurs even naar de buurman kunnen brengen. Om daar ook ja. eens te kijken wat mogelijk is. Okay. Ja. Ja. Goed. Uh, willen we willen al die informatie nog een keer uh, ja. Na. Nalezen, niet alleen gehoord no. hebbende, dan zie ik hier staan www.mee. Dus gewoon M-E-E... vakantiebeurs.nl. Een ja. woord mee vakantiebeurs, ja, alles achter elkaar. En daar staat ja. waar je moet zijn. Waar je moet zijn, routebeschrijving, alles staat erop. Programma en anders hemkade 18. We ja. gaan dan morgenmiddag of morgenochtend om 10 uur. Tien uur. En het is de hele dag tot 5 uur. Oh, okay. Of kom lekker met het openbaar vervoer. Of op kom met op, op, op, de trein uit, in de bus. Stap in een leuk versierd busje. En klaar. je krijgt er al zin in. Helemaal goed. Ja? Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel voor je komst. Ja hoor, dankjewel. We gaan zo naar het laatste onderwerp. Classic uh, Concert. Ja. Maar eerst daar nog even een beetje muziek. Cressip met I Would Stay. I See It, I would say. Okay. Het volgende en laatste onderwerp deze ochtend, gearriveerd zijn Johan en Wilma Berenpoot, Johan klaarblijkelijk voor de koffie en Wilma voor het praatje. Ja. ja. Nou, goedemorgen. een mooie verdeling. Ja, hè? Goedemorgen ja, ja. Wilma. wel ja. <laughs> mooie verdeling. <laughs> um, classic Concert. Ja, mooi genoeg. Uh, ho hoeveelste concert is dat dit jaar? de eerste of tweede? Van dit jaar is het eerste concert. Eerste, ja, het openingsconcert. Ja. En dat is, gaat bijzonder worden. En, oh, nou, bijzonder. Je legt de nadruk het, op uh, het openingsconcert. Ja, nou, oké. Okay, maar omdat ja? het al 22 januari is ja, en ja. de maand is al een ah, ja. tijdje aan de gang. Uh, openingsconcert ja, 22 januari. De, de, de, de begin uh, het begin... begin de gasten. Uh, ja. Het Heemsteeds om... Philharmonisch Orkest. Heemsteeds ja. Philharmonisch Orkest. Ja, lekker groot orkest. Hoe groot? Hoe groot? Oeh. Ja, dat vraag je wat. In ieder geval veel mensen, want ik zie daar een heleboel het is een, uh, het is een orkest, dingen staan. Een ja, ja is ja, okay. een harmonisch orkest, dus daar staat aardig wat mensen in. Oh, um, 50 <laughs> mensen, denk ik, zoiets zo. Nou, dat het is, is, vrij, ja, ja, het is vrij groot. groot. Mm -hmm. Daar ja. zitten zelfs ja. zandsoorters in, weet ik ja, ja, die dame, die ken ik ook wel. Ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> ik weet niet hoe ze heet, maar ik weet wel dat ze erbij ja. zit. Okay. Maar het is een leuk programma. Ja. Ja. Als je het zo ziet, denk je van... Maar ja, de Overture... De catfly. Um, Leroy Anderson. Ja, die is bij iedereen wel bekend. De typewriter. Mm -hmm. Hele mooie oh, ja, muziek. Ja. Ja. Hawaii 5.0. Hawaii 5.0. Heel, heel, heel bekend. Ja, ja van televisie. modern stukje zelf ja. hè? Ja, ja. Van ja. Ja. 1968, 1980 op de televisie. Oh, ja, ik, ik, ik hoor het in mijn hoofd, ik zat niet te praten. Uh, nou ja, de Habanera van uh, Georges Bizet van Carmen. Ja. Uh, instrumentaal, niet gezongen dit keer, maar is hm? dan niet te min. Heel erg mooi. Uh, de medley van uh, Jerry Brock. Fiddler on the Roof. Fiddler on the Roof. Ja. Van Anna Tefka, ook heel bekend. En dan Buckler's Holiday, ook van Leroy Anderson. Dus ja, het is uh, Astor Piazzolla. Nou, mooie tango, mooie muziek. Ja, het is goed. Ja. Toch, uh, heel, heel divers, dit programma. Nou, dat uh, dat we ook aanhalen. Het gaat van tv tot uh, zeer klassiek. Ja. Dus ja. erg gevarieerd. van modern tot wat ouder. Uh, is dat jullie lijn aan het worden of is dit een, een, een, een, een uitzondering? Of hangt dat gewoon van het Philharmonisch Orkest af? Dit hangt van het Philharmonisch Orkest af, okay. maar uh, als je het jaarprogramma ziet, en dat heb ik ook bij me en dat is ja. ook morgen te verkrijgen in, in de kerk, dan zie je ook dat het uh, allemaal verschillende muziek is uh, voor iedereen wat wils. Ja, wij zijn even stil. We ja, we zijn er helemaal stil van. Ja. ja. Ik heel snel uh, even kijken. Het Van Dinksteek kwartet zie je. Albrink. Er zit heel wat. Uh, het Alvens Kamerkoor Cantabil. Er is inderdaad dus van een piano recital. Dus jullie variëren weer uh, alle kanten op dit jaar? Ja, zoals gewoonlijk weer alle kanten. En uh, ja, er zitten hele mooie dingen bij. Ga ik toch weer mijn jaarlijkse vraag stellen? Ja. Komt er weer een groot buitenconcert? Een buitenconcert? Ja. Nou, een... Zelfs op het Venemaplein uh, ooit was. destijds de ja, met die storm. Ja, geweldig. Ja, ja, ja. Niemand... ja Ik blijf hem vragen. Het <laughs> nou, moet nou, gewoon een zijn keer zijn er wel mee bezig? Ja? Oh, nou ja, uh, misschien hoort uh, het <laughs> ook. Er resteren mensen van het bestuur, Peter en Toos. Dus uh, wie weet, we zijn, uh, de, er, er, wordt, er komt wel de, wat. Ja, er uiteraard. wordt wel over nagedacht. Ja, tuurlijk. Ja, we zijn al mee bezig. En uh, ja, het blijft nog eventjes schijn. Nee, nee, logisch. Dat nee hoor, er zijn maar mee Maar het blijft een van mijn uh, wensen om daar weer uh, de, dan liefst wel droog te staan. Ja, nou. Het kan best droog weer geweldig ja. productie gevonden. Ja. Maar goed, uh, um. we, we hebben het eerst nog over de kerk natuurlijk. Hè. Ja. Uh, de, de, de protestantse kerk waar alle classic concerten gehouden worden. Um. Het laatste concert werd in de Aagdakerk gegeven, met de Staat, Dat viel er ook onder jullie? Ja. ja, dat was ook heel mooi. En die Maastrichterstaat is toch wel heel bijzonder. Dat is toch heel mooi. En het hmm. klinkt daar ook goed. Het was weer veel mensen, veel belangstelling. En dat is alleen maar leuk. En ondanks dat er ook een, een, een entree wordt gegeven, uh, dan wel iets was iets meer, bezocht, is het toch goed bezocht. En ook met deze concerten in de protestantse kerk. Uh, sinds de verleden jaren mogen we het ja. entree betalen, ja. omdat de subsidie uh, ja. minder wordt. Maar uh, desalniettemin, we krijgen veel bezoekers en dat is toch oh, heel erg ja, leuk. Ja, jullie hebben nu de ervaring in jaar. jaar ja. niet te merken in de bezoekers. Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Zonder nee. morgen betaalt men die vijf ja, euro. Ja, maar wat is nou vijf euro als je nou, ziet... Nou ja, voor een goed oh, concert maar, niks. Nee, nee dat nee. is toch niet veel? Nee, vind ik ook. Dus mensen, belangstellende, kom al morgen naar de kerk, half drie open, drie maar uur Maar uh, dan kun je ook uh, de Vrienden van Classic Concert worden. Ja, ja. Daar, ja. Uh, daar kan je dus ook een, een, een, een knipkaart of een jaarkaart, een ja. toegangskaart kan nou. je kopen. Morgen zijn er nog, uh, en daarna natuurlijk ook, maar ja. morgen kun je nog een abonnement kopen voor een heel jaar. 12 concerten is 50 euro. Uh, normaal betaal je 5 euro, ja. ben je 60 euro kwijt, dus je hebt een tientje voordeel. Nou. Nou, dat is mooi ingenomen. Nou, ik kan me voorstellen dat als je het programma ziet en, en je kan je lijst dat morgen eens door. Dus je denkt van nou, ik wil ze eigenlijk allemaal wel zien, dat je dan gewoon tien keer hebt. Ja, daarom. En uh, nou ja, mensen die een uh, computer hebben, want dat heeft niet iedereen. Je kunt ook kijken op de site www.classicconcerts.nl. Ja. En daar staat al informatie in over het jaarprogramma. En uh, ja, morgen ligt het ook weer in de kerk. Dat is zo. Uh, jullie hebben vaak iets met, met koren erin. Ik kijk even heel snel over het programma heen. Kijk je ondersteboven? Ja, ja, kijk, ik probeer ondersteboven te lezen. Ja, Hij wordt omgedraaid. Oh ja, oké. Het, het is het een het kamerkoor. Geen Zandvoortse koor daarin deze keer? Nee. Nee, hè? nee, hoor ik. Nee, uh, nee, of, uh, Alphen. nee Alphen. van, van achter wordt er nee geroepen. <laughs> nee. Over de koffie heen. <laughs> maar uh, maar uh, niet. Uh, het mannenkoor heeft erop opgetreden dit jaar? Ja. Ja. In, uh, met, met kerst. In, met nieuwjaarsconcert volgens mij. Ja, maar dat was in de niet, in hier in de Gatenkerk. Ja, ja, ja dat ja. was geen classic concert. Nee, dat was geen nee, classic nee, concert nee, nee, hoor. Nee, dat nee, is nee. Nee. misschien een... Nee, maar daarom, daarom uh, vind ik het ook helemaal niet gek dat classic concert de 21ste pas begint. Want we hebben natuurlijk het nieuwjaarsconcert al gehad en al steeds maar... Uh, Daarom noemen wij het ook het openingsconcert. Uh, een van de eerste concerten was ook uh, van Classic Concert het mm. nieuwjaarsconcert. Maar uh, dat, is, uh, ja, dat is niet meer, nu heet het het openingsconcert. Ja, nou, duidelijk. Uh, wat zijn voor Wilma de hoogtepunten van het komend seizoen? Nou, dat heem steeds vind Orkesten. Alles, zegt nou, Johan. Alles, ja, nee, ja, oké, okay, daarom gaan we ook altijd... Uh... Nou, het, kan, het kan toch zijn dat jij, want als ik het aan Johan vraag, krijg ik een heel ander antwoord. Dan als ik het aan jou vraag, denk ik. Ja, nou, ja, Johan is meer uh, geïnteresseerd in klassieke muziek dan ik. Dat moet ik heel eerlijk toegeven, maar ik vind het altijd mooi, zonder meer. Uh, ja, ik vind, ik vind het ook heel knap wat de mensen doen. Mm -hmm. ik, ben, uh, ik speel alleen maar cd en meer niet, dus... En golf. Golf ook, Ja. <laughs> Dus dat, ik vind het altijd mooi, alle klassieke ja, ja. muziek. En soms heb ik ook wel eens, als je muziek hoort op de radio, dan denk ik, oh man, god, kan nu even uit. Terwijl als je in een concertzaal zit en je hoort dezelfde muziek gespeeld door de, men, door de muzici, denk ik, ja, geweldig. Andere klant. Geweldig, ja. absoluut. Ja. Ja, en dat vind ik van deze mensen. Jouw persoonlijke ja, ja. smaak is niet alleen klassiek, merkte ik net, want ook Kressip vond je ja, ik vond mooie van. muziek. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dan ja. Om het wel even duidelijk nou, te nou, maken. Het, dat ja. wil ik er ook wel even uitleggen. Achter elk muziekje zat een gedachte behalve achter Kressip. En nu probeer nee. <laughs> ja ik, ik kom zo gauw geen praatje erbij nee, te nee dat is waar uh, Wilma heb ook een stukje muziek meegenomen ja, ja, dat, ja. Dat, dat willen we wel naar luisteren zo dat meteen. is heel maar, mooi ja. ik denk als afsluiting ja dat kan, dit, maar gesprek, laten we even horen hoe, het, uh, hoe uh, en wat maar, ja. Ja, dan, kun je daar iets inleiden even, dat, het is uh, de Habanera die morgen ook wordt gespeeld van Carmen um, hier wordt het gezongen op deze cd mm. en morgen wordt het niet gezongen instrumentaal maar even zo mooi. Oké, okay, dan gaan we daarna luisteren. zover ons stukje cultuur nou, het is nog niet helemaal afgelopen want nee. Wilma die heeft nog wat dienstmededelingen over ja. vrienden ...kennissen en abonnementen voor Classic Concert. Ja, natuurlijk. We hebben de steeds, het groeit nog steeds, het aantal vrienden en donateurs... ...maar uiteraard... ...als men nog vriend of donateur wil worden... ...dan kan dat, heel graag zelfs. U ondersteunt daarmee Classic Concert. Vriend, dat kost 100 euro per jaar. En donateur, dat is het minimumbedrag... ...met jezelf invullen dan vanaf 20 euro per jaar. Krijg je jaar. bij vriend dan ook zo'n kaart erbij? Nee. Oh. nee. nee, nee, nee. Dan ben je echt vriend. Dan ben je echt een vriend. Dan ben je gewoon een vriend, ja. ja. ja. Echte vrienden krijgen geen abonnement. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Maar wel even duidelijk dat je dat uh, zo doet. Uh, je kan dus gewoon donateur worden. Je doet wat je doet. Ja. Je koopt een abonnement. Voor vijftientjes kan je naar alle... Uh, Concerten, of je bent een vriend en je betaalt 100 euro. En dan word je dan op de hoogte gehouden door ja, nieuwsbrieven enzo? Ja, uiteraard. Je krijgt een ja? nieuwsbrief elke maand voordat de concert begint. En dan is het aan jezelf of je wel of niet wil komen. Uiteraard kun je dan ja. weer een abonnement nemen. Waardoor je die korting hebt. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja? Wilma, bedankt. Nog, nog even morgen. Klaat, uh, oh, ja. los en enzovoort. Half drie enzovoort. is de kerk open. En om drie uur begint het. Je moet vijf euro betalen. Vijf moet... euro? Dus een pauze. En je mag een kussentje meenemen. Ja, ja, er zijn helaas geen kussentjes genoeg. Nou, nee, je, je moet ze verhuren. Hier en moeten ze eerst zijn maken. Ja. Ja. don's kussentjes voor uur, Zal je morgen ja, voor, zien staan ja, voor de, ja, nee, de kast? Nee, maar oké, okay, ja, er zijn kussentjes als je vroeg komt. dan zijn er wel in de kerk. Zijn er wel aan te maken? een Grapje, maar ik heb in de keer... dat ik denk, nou, nou zou ik toch wel even een kussentje willen hebben. Ja, nou mensen die een kussentje mee willen nemen, uiteraard is het mogelijk. Dat natuurlijk, mag dat als je mag kussentje als je mag om is veel belangrijker. Oké, oké. Ja? Ja, dankjewel. Wilma, dankjewel. wel ja heel ook bedankt. Heel bedankt en, uh, en prettig genieten. Morgen een leuke dag. Broer. Ja, een leuk concert. Gaat helemaal lukken. Een ja, ja. concert. Zeker. Wij okay. zijn er, uh, Don en Beek doorheen. Ja, waren we... het niet dat we nog een hele agenda hebben? Ja, wij gaan met de agenda bezig. Uh, wat doen we? Zullen we één voor één. Wat om jij de beurt uh, dat gaan opnoemen? Jij mag, jij mag kiezen vandaag. Oké, okay, uh, om de beurt. Dan beginnen we maar met het mini-theater, het vertelkastje in de bibliotheek Duinrand in uh, Louis-David's Carré. Vandaag nog, van uh, drie tot kwart voor vier, is daar een uh, stukje wat opgevoerd wordt in dat uh, theatertje Mama kwijt. Uh, je kunt daar met je kinderen naartoe. toe. Entree is gratis. Je moet wel even van tevoren daar langs gaan in het reserveren. Want anders het vol yes. in de bibliotheek. Om 22 januari morgen dus, daar hebben we het net al uitgebreid over gehad. klassiek concert in de protestantse kerk, half drie kerk over. Prijs 5 euro. Ja, dan, dan gaan we naar volgende week woensdag 25 januari om half acht, s'avonds. Dan is er in het circus In de bioscoop Die voor die gelegenheid dan nog wel een keer open is De filmclub Simon van Kolm. En die presenteert daar een, Zoals Dat meestal is een klassieker Prijs is 7 euro per persoon En De film heet nu Pido. Ja het is van alles wat Ja het is de... een, een Een beetje een misdaadverhaal Begrijp ik Met iemand die denkt dat ze meteen Normro was die zelfmoord pleegt en die dan geen zelfmoord blijkt te zijn, Ach, een heel ingewikkeld. ingewikkeld. Aanstaande vrijdag is het weer uh, zingen met iedereen die houdt van smartlappen en levensliederen, om negen uur s'avonds avonds in café Koper. Ja. Uh, de smartlappen worden weer begeleid door Gerard Bosman op zijn trekzak, dan wel accordeon. En ook wij kunnen meedoen. Want wij mogen ook meedoen, want we zijn aan de plekken. Ja, en zangtalent is niet nodig. Dus, Daar mogen we, zeker we mogen we zeker mee doen. Tot en met 29 januari is er in de Koenraad Art Gallery in de Noorderstraat 1 nog een expositie gaande. Kunst, eten en meer. Intrigerende titel. Uh, die je kunt bezoeken moet je wel een telefonische afspraak maken. Ja. Uh, of je aan de openingstijden die aanhangen daar uh, houdt. Of je kijkt op www.koenraad-art-gallery.nl 28 januari. Volgende week zondag. IVN zuid kermerland uh, Leuke werkdag. Er moet weer van alles gebeuren in, uh, in het bos. De locatie in startpunt is Overlanden van de Lieden naar station haarlem spaanwouden uh, Daar vandaan ga je naar het bos. Mocht je meer willen weten. Het, de dag is van half tien tot drie uur middags. Je kan kijken op uh, www.ivn-zuidkennemerland.nl hmm. en dan zie je wat daar nog meer gebeurt. En hetzelfde IVN Kennemeland uh, organiseert een excursie op 29 januari van 1 tot 3 bij Bosbeek en Spaanberg de Oude Duinen, Zandpoort Zuid. Uh, het startpunt is vanaf 1 uur bij een restaurant Bosbeek Wusterlaan, 75 dat is het chalet daar uh, ja. op de Laan. En vanaf daar ga je wandelen. Dan is er nog een dienstmededeling van de Ambo Zandvoort en Pluspunt. Bieden u weer de hulp bij de belastingaangifte. De blauwe envelop is natuurlijk weer bij iedereen op den mat gevallen. Als u dat wil, dient u een aantal stukken mee te nemen. Hou daar rekening mee. Maak een telefonische afspraak. Uh, bij Sien Paap, steepje, Paap tussen 10 en 12 telefoon is 5715168 daar hoort u alles wat u mee moet nemen en voor deze hulp wordt een tientje gevraagd en misschien levert u dat wel 100 euro op, zo is dat goed, dat was de agenda we gaan uh, Hotel Hoogland en de staf, Floris Faber en zijn staf bedanken voor de gastvrijheid en de heerlijke kopjes koffie en thee die hier geschonken zijn we uh, gaan uh, daarnaast... Uh... Kon, oh ja, we krijgen zo meteen uh, nog Oud-Zandvoort. Oud-Zandvoort vanuit de studio uh, op het gasthuis Pijnland. Pieter Joustra. Nou, Pieter is met vakantie. Dat gaat uh, door Jan Kool gepresenteerd oh, Jan worden. Cole. En die interviewt Big Ball over het Kostverloren Park en de geschiedenis daarvan. Een heel interessant. Uh, Kostverloren Park is natuurlijk altijd uh, in beweging geweest. Van speeltuin tot dierentuin. Ja, oh ja, van oh. alles gebeurt. Goed. Uh, wilt u deze uh, uit... Nog een keer horen, dan is die donderdagsmorgens van 8 tot 10. Of we gaan naar onze site cfmzandvoort.nl. Vul data met tijd die uitzending gemist en u later invullen. En uh, u kunt hem nog een keer beluisteren. Techniek was in handen van Roy Halderman. Redactie deze dag Ellen Jansen... en Albert Jan Vos. De gastheer was uh, Tom Hendricks. Presentatie. Ben Zonneveld en Don de ribber. en wij gaan eruit uh, met de Rolling Stones een beetje swingend weekend in Satisfaction zo zo. wij zeggen dag, ho dag hoor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 Mark Visser met het NOS Journaal. In Frankrijk is de voormalige directeur van borstimplantatenfabriek PIP opgepakt. Het bedrijf raakte vorig jaar een opspraak omdat de implantaten die daar werden gemaakt kunnen gaan lekken. Ook waren ze gevuld met een niet medisch goedgekeurde gel die kanker zou kunnen veroorzaken. Als gevolg van het schandaal moeten wereldwijd meer dan 100.000 vrouwen de implantaten laten verwijderen. De voormalige directeur van PIP was al maanden voortvluchtig. De politie vond hem in het huis van een zakenpartner in Zuid-Frankrijk. Ook de zakenpartner is opgepakt.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 Vanmiddag is een grote manifestatie in de jaarbeurs in Utrecht. Daar worden duizenden leraren verwacht. Van Bijsteveld gaat er niet heen, ze is niet uitgenodigd om er te spreken. Op de Fiji eilanden in de Stille Oceaan zijn bij zware regenval en aardverschuivingen zes doden gevallen. Meer dan 3000 mensen zijn dakloos geraakt. Op het grootste Fiji eiland is de noodtoestand afgekondigd. Onder de zes doden is een gezin van vier mensen wie het huis werd verwoest door een modderstroom. Twee boeren kwamen om het leven toen ze hun vee probeerden te redden. Fiji eilanden kampen sinds het weekend met zware regenval. Verwachting is dat de regen de komende dagen afneemt.